Raymond Seré met het NMS-journaal. De Franse president Hollande heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de 17 slachtoffers van de terroristische aanslagen van de afgelopen dagen. Hij zei dat deze tragedie voor de natie ook een opdracht voor het land is. Bij de bevrijdingsactie in de Joodse supermarkt in Parijs zijn vier gegijzelde klanten gedood en vier anderen zwaar gewond geraakt. Zo'n tien mensen in de winkel bleven ongedeerd. Er waren twee terroristen binnen. Eén is door de politie gedood, de andere is overmeesterd. Kort daarvoor maakte de politie in Damartin en Goel... een einde aan de gijzeling van een man in een drukkerij. De twee broers die hem vasthielden, werden bij die actie gedood. De broers hadden woensdag de aanslag gepleegd... op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Alle synagogen in Parijs hebben vanavond hun diensten uit veiligheidsoverwegingen afgelast. De angst voor een aanslag of gijzeling zoals vandaag in een Joodse winkel was te groot. Directeur Esther Voet van het Sidi zei op NPO Radio 1 dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is dat de Sabbatdiensten in Parijs niet doorgaan. Het gaat om tientallen diensten. Frankrijk heeft de grootste Joodse gemeenschap in Europa en de meeste Franse Joden wonen in Parijs. Premier Rutte doet zondag mee aan de herdenkingsmars in Parijs. Tal van prominenten lopen mee om stil te staan bij de aanslag en gijzelingen in Parijs en omgeving. Rutte neemt deel aan de tocht op uitnodiging van de Franse president François Hollande. Ook minister opstelte van justitie neemt deel aan de mars... die om drie uur middags vertrekt van de Place de la République en eindigt op de Place de la Nation. Rutte heeft inmiddels ook gereageerd op de afloop van de gijzelingen in Frankrijk. Hij is ontzet over het verlies van nog meer onschuldige levens. Maar tegelijkertijd opgelucht dat er veel gegijzelden zijn bevrijd. Verder is hij ook opgelucht dat er een einde is gekomen aan het drama. En dan het weer. Vannacht blijft het onstuimig en zacht. De regen trekt wel weg. Morgen overdag nog steeds bewolkt. Veel al droog. Rond het middaguur langs de noordkust kans op storm. Er passeert rond die tijd ook een buienlijn. Daarna neemt de wind weer af en daalt de temperatuur van 11 naar 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het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 9 januari 2014, welkom bij een frisse fruitengezierd. Ik zeg de allerbeste wensen als we elkaar nog niet hadden gesproken. En het belooft weer een mooi jaar te gaan worden. Daar gaan we gewoon vanuit. Het komende jaar, zie je het op jouw radio. Gewoon weer 9 uur, klokslag. DJ JK, DJ Dion Sydney En al onze andere vrienden, ze zijn er gewoon gezellig bij. En ja, vanavond zie je het met de one and only DJ Dion Sydney vanaf 10 uur. Die gaat lekker in de mix. En hij zegt: Nou, ik mag wel een vrijwagen meenemen, want ik heb zoveel nieuwe hits. En ja, dat eerste uur. We gaan natuurlijk ook gewoon lekker knallen. De openingsplaats, Seeds, Things You Do. Dat was nog maar een opwarmertje. En ja, zullen we toch wat gaan opwarmen? Dat gaan we gewoon lekker doen met Kotsam, Fuching, Wally. Met Five Out. Dit is See It. Tot aan 11 uur. De lekkerste beats. Hou hem hier. See his girls around me. So if you want to roll, just ask me. Just ask me. He's No, I ain't greedy. No, I ain't. You can see that through my actions. You can see that. Like a book, you can read me. Read C pics and work out the captions. I'm like, don't let it end. Gotta keep it going. I do it if it's raining, I do it if it's snowing. The world could be ending, it wouldn't really matter. My songs were still fried like I had a gym battle. I run up on the stage like I'm doing this thing. I know you wouldn't know unless you're doing this thing. I do it for the winner to see people vibe out. But it's my songs, they made people wild out. I'm like, don't let it end But I'll keep it going I do it if it's raining I do it if it's snowing The world could be ending It wouldn't really matter My songs were still fried Like I had a bow I run up on the stage Like I'm doing this game I know you wouldn't know Unless you're doing this game I do it for the winners To see people vibe out That's how my songs They make people wild out Op zaterdag 23 mei zal Pacha Festival traditiegetrouw in stijl het festivalseizoen inluiden. De eh, prachtige gelegen locatie met de Amsterdamse skyline als decor zal voor de laatste keer... Ja, je hoort het goed, als laatste keer... Hier komen, ja. Ik word er gewoon helemaal stil van. Wegens de bouwplannen zal Pacha Festival in 2016 uit moeten wijken naar een andere locatie. Het Java eiland in Amsterdam is die dag gereserveerd voor Pacha... Ja, markeer deze datum nog in je agenda... want voor de vierde en tevens de laatste keer... zal Pacha Festival hier neerstrijken. Het zal niet makkelijk worden om die heerlijke sfeer van de voorgaande jaren nogmaals te overtreffen... maar dit is een uitdaging die Pacha graag aangaat. Alles zal eraan gedaan worden om de laatste editie op deze plek... minimaal onvergetelijk te laten zijn. Ja, tickets voor Pacha Festival 2015 gaan aanstaande maandag 15 december. oftewel, Ze zijn gewoon al lekker in de voorverkoop gegaan... Via pachafestival.com. Snelle beslissers worden beloond met een super early bird voor 39,5 euro. Ja, Hierna gaan de prijzen in drie fasen omhoog. VIP tickets geef je leuke extra's, waaronder toegang tot het VIP deck... met een mooi uitzicht over de main area. En dan zeg je, ja maar wat gaan die andere kaarten dan kosten? Nou, je hebt een early bird, die kost 47,5 euro. De regular bird is als je iets later bent 52,50 en ja, ben je er gewoon ontzettend laat bij? Dan kun je net zo goed een VIP kaart kopen, want een LateBird kaart kost 55 euro en een 4P-ticket is 75 euro. Dus wil je erbij zijn, haal die kaarten dan nu. En jij bent er gewoon gezellig bij. Wil je eerst meer informatie? Dan kan ik je ook begrijpen. www.patjafestival.com En zijn we al een beetje wakker geworden? Het is al stil aan de andere kant van de radio. Daar gaan we eventjes uh, veranderingen in brengen. Ik heb hier Dimitri Vegas uitgenodigd. Verderlijk en Like Mike. Met Tales of Tomorrow. Dit is See It tot aan 11 uur. De nieuwste beats. De heetste house. Ik zeg, laat we gewoon lekker staan. Op jouw 106.9. 104.5. Want natuurlijk. Via ons digitale televisiekanaal. Dit is See It. 6.9... to get over you you give me time to get over you Laten we eens gaan kijken, Sunday People, Winterfest. Het zit eraan te komen. Over een tijdje 7 februari. Ja, met de laffe temperaturen die we de laatste tijd hebben, is het nauwelijks in te denken. Maar beste Sunday People, het is toch echt winter. Tijd van sneeuw, ijs, schaatsen, koek en sopie. Wacht het op die ene dag uh, dat je smorgens wakker wordt, je gordijnen opendoet en de hele wereld wit is. Je kunt nog zo'n winterhaal zijn, dat is toch wel een geluksmomentje... Als je vrij bent dan natuurlijk hè. De weergoden lijken echter volgens nog niet veel zin te hebben in koudere temperaturen. Vandaar dat we dit jaar het heft in eigen hand nemen. Zaterdag 7 februari toven we watergoed om tot winterwonderland. Schaats uit het vet, lange latten onder de arm en op de... in de bus naar watergoed Valburg. Die dag natuurlijk. De koek en Sophie staat klaar afgelopen februari. ...was de eerste editie van Winterfest. En ja, als ze af mogen gaan op de commentaren op Facebook... ...was dit voor velen een van de leukste edities van Sunday People. Helaas hadden ze toen ook geen sneeuw. Tegenvallende weersomstandigheden zijn helaas niet onbekend. Desondanks was dit geen reden voor jullie om niet onwijs uit je ijspan te gaan. Ja, dat Winterfest net als vorig jaar garant staat voor een dikke line-up mag bekend zijn. Ze gaan dan ook niet te veel over uitweiden... Op vier stages zijn er dit jaar dan ook diverse grote namen te bewonderen. De Main Stage zal hoofdzakelijk in het teken staan van back-to-back -back set, DJ sets. De drie andere stages in het teken van House Tech House. De Remedy Session Stage en de inmiddels bekende Sunday People Friends Stage. Aangezien er natuurlijk een kans bestaat dat buiten de muzen wel dood van het dag vriezen. Zijn alle stages indoor en lekker verwarmd. Met tussen de tenten en in het allerleukste Winterfestplein wat je hier maar kunt bedenken. Uiteraard hebben we gezorgd voor de nodige gifsvluchten van en naar watergoed. Vanaf Arnhem Centrum, oftewel Live. Ja, tickets zijn verkrijgbaar via de site van Ticketscript. En je kunt ook natuurlijk eventjes kijken op de Facebookpage. Facebook.com slash Sunday En ja, er is een dresscode. Hij is niet verplicht, maar wel heel erg leuk. En deze dresscode is het liefst zo gek en zo winters mogelijk. Skipakken, snowboots, maak het zo gek als je zelf wilt. Maar ja, als het lekker verwarmd is... Ik weet niet of we zo'n uh, sneeuw -ski pakken dan wel een uh, beetje te warm wordt. Maar ja, dan die line-up. Die ligt er niet om. Ik zie hier namen staan als Roog en Erikie back-to-back. Uh, alias Housequake. Funkerman. Reizende sterren. Lucas en Steve. Proc en Fitch. Bogiesch. Jasper Viool, Daniel Beasley, back-to-back to back met Tony Ramos. Ik zie hier een Michel de Heij voorbij komen, back-to-back back met Benny Rodriguez. Bart Skills, René Ames, Jochem Hameling, Brothers in the Boots... Uh, DJ Brasco, Rick Roblinski, Robert Feelgood, Craig van Buren, Mark Jr., Giorgio Star, MC Prime, Jolly Coet. Ik zeg te veel namen. Ik zeg gewoon gezellig aan naar dit feestje. Sunday People... Winterfest, zaterdag 7 februari, zet hem vast in je agenda. En ook, noteer deze hitnotering vast van de plaat Hey Men, If I Play Your Game in de All remix. We gaan hem hier gewoon even lekker draaien bij, zie je het? Dan kan onze enige echte Dion zit hem straks niet in zijn set gaan draaien. Dat is toch weer wat makkelijker voor hem. Want hij is zo'n slapel bij zich. Oeh, om je vingers bij af te likken. Ik zeg, hey man, if I play your game, dit is It. Op jou zie je van Van Leuk dat je erbij bent. Zandvoort. Zijn jullie al een beetje wakker? Zijn jullie al een beetje wakker? Ja, mooi. Dat kan nog veel helderder. We gaan jullie even wakker trommelen met de nieuwe plaat van Layback Luke. Dit doet hij samen met Tujamo. Oftewel, sax. Zie het op jou, dit zie je Zandvoort. Make some noise. Dit is de nieuwe Mixbash. Jawel, hij gaat het te doen. The one and only DJ Tion City. Maar nu heerst, Layback Luke en Tujamol. hier natuurlijk bij ons enige echte je het in de House. Ja, dan gaan we toch nog even naar het laatste nieuwtje van de avond. Gregor Salto en Johan Gielen, staan op Down Under dit jaar. Het festival telt met twee podia, maar liefst 15 ex. Ja, ook in 2015 zal Down Under het festivalseizoen openen in de regio Eindhoven. Het festival vindt plaats op zaterdag 18 april 2015 of op Strandbad... De IJzeren Man in Eindhoven. Vorig jaar trok het festival bijna 7000 bezoekers. En de verwachting is dat dit aantal opnieuw gehaald wordt. Ja, de line-up is inmiddels compleet. Ook de top-DJs Kregor Salto, Johan Gielen en Jordi Des zullen hun opwachting maken. Op zaterdag 18 april 2015 vindt een nieuwe editie van dit festival plaats. Het festival kent een spetterende line-up met house- en trance-DJs. Ja, grote namen zullen optreden. En ja, dan zeg je, wat zijn die grote namen dan? Dat houden we nog eventjes voor ons, want eerst de kaartjes. De reguliere kaarten voor het festival kosten 29,50. Maar geldt ook verschillende kortingsmogelijkheden. De prijzen blijven bijzonder scherp. Het doel is een festival te organiseren dat voor iedereen toegankelijk is. En ja, wel bekend, de kaartverkopen is gestart. Wil je kaarten kopen? Dat gaat ditmaal via vakantieveilingen.nl. ja. Dus je gaat gewoon bieden. Maar dan die line-up. Want waar wil je voor gaan bieden? Nou is hier namens aan Fato Gonzales en MC Chen. Gregor Salto. La Fuente. Roog. Dwayne. Funkerman. Jordi Des. Ruben Vitalis. En ja, dan is er de trance stage met Jor van Dijnhoven, Johan Gielen, Siet van Riel, Adam Steller, David Cravel. Artento Divini en S'wantelup. Sixecaulte... Ja, tot zo weer een nieuwtje. En dan zeg je... Ha! We zijn nog lang niet uitgedanst. Dat komt goed uit. We hebben nog veel meer voor je klaarstaan. En wat dacht je van deze plaat? Peter Brown. Met G-Dancer. Knal lekker door je autospeakers. gaspedaal, dan niet te ver in. Dat zouden we nooit willen. Zet de stoelen aan de kant als je thuis bent en creëer je eigen dansvloer. Want Zandvoort's grootste dansvloer, hij is weer geopend en er mag gedanst worden. Dus blijf niet staan. Pak een drankje. Pak je meisje. Pak je vriend. En wagen dansen. Dit is G Dancer.